Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De marechaussee heeft vijftien mensen aangehouden... op verdenking van de smokkel van cocaïne uit Midden- en Zuid-Amerika. Het zijn mannen tussen de 23 en 65 jaar oud... uit Nederland, Turkije en Colombia. Zeven van hen werken op Schiphol. Ze zouden de cocaïne uit gelande vliegtuigen hebben gehaald... en verder Nederland in hebben gesmokkeld. Bij de verdachte thuis zijn vuurwapens... geld en verdovende middelen in beslag genomen. Amerikaanse inlichtingendienst NSE is bezig met het verzamelen van honderden miljoenen contactlijsten van e-mailaccounts en sociale media. Dat schrijft de Washington Post die zich baseert op documenten van klokkenluider Edward Snowden en verklaringen van NSE-medewerkers. Per jaar zou de dienst zo'n 250 miljoen contactlijsten verzamelen. De gegevens worden onder meer gebruikt om gedetailleerde profielen op te stellen van gebruikers. Minister Asscher van Sociale Zaken vindt het positief dat de FNV achter de handtekening onder het sociaal akkoord blijft staan. Gisteravond stemde de FNV, net als het CNV, met tegenzin voor de aanpassingen aan het sociaal akkoord. Dat gebeurde bij de vergadering van het ledenparlement van de vakcentrale. FNV-voorzitter Heerts wil wel snel met het kabinet praten over de eenzijdige aanpassingen die de regering heeft gedaan na het begrotingsakkoord met vier oppositiepartijen. Volgens minister Asscher is overleg over de uitwerking van het sociaal akkoord altijd nuttig. Paus Franciscus is populair in Nederland. Van de totale Nederlandse bevolking krijgt hij het rapportcijfer 7. Meldt de omroep RKK die de populariteit van de Argentijnse paus heeft laten peilen. Van de Nederlandse katholieken krijgt paus Franciscus gemiddeld zelfs een 7,9. 90% van de katholieken heeft vertrouwen in Franciscus en 80% is zelfs trots op hem. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog... met minima tussen 7 en 11 graden. Overdag buien met soms onweer een hagel, maar ook wat zon. Het wordt 12 of 13 graden. Morgen tot de avond droog met eerst mist en daarna wat zon. S'avonds weer regen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 15 oktober, goedemorgen. De FNV blijft achter het sociaal akkoord staan... ook al is er door kabinet en oppositie flink aangezaagd. Verzaagd. we spreken FNV-voorzitter Ton Heerts vanochtend. President Obama zou heel blij zijn met zoveel loyaliteit. De Verenigde Staten blijven afsteven op het schuldenplafond. Wouter Zwart in Washington heeft zo het laatste nieuws. En we praten daar vanochtend over door met oud-minister van Financiën... voormalig voorzitter van het IMF, Onno Ruding. Op Schiphol is een grote hoeveelheid drugs onderschept. Bellen zo met de Maratio Arjan van der Horst in Londen vertelt over de tips die zijn binnengekomen... na het opnieuw opstarten van de zoektocht naar Madeleine McCann. CBS komt vanochtend met nieuwe cijfers over de omzet van de detailhandel. En Mark-Robin Visser gaat zo dadelijk al de winkels in. Ja, ik steek vanochtend de thermometer in de Haagse economie. En muziek hebben we ook vanochtend, om te beginnen van Maroon 5. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De FNV blijft achter het Sociaal Akkoord staan, bleek gisteravond na afloop van een ledenraadbijeenkomst van de vakbond. Voorzitter, Ton Heertz is niet blij dat het kabinet eenzijdig afspraken in dat akkoord heeft aangepast. tijdens de onderhandeling in Den Haag over die 6 miljard euro aan bezuinigingen. De vakcentrale voelt zich gepasseerd. In nieuwsuur zei Heertz dat hij dringend met het kabinet wil praten. De waarde van zo'n akkoord, het sociaal akkoord waar de FNV achter stond en staat, dat kun je niet zomaar eenzijdig uh, uh, uh, terzijde schuiven. Daar moeten we over spreken. En daarbij is het principe van het aantasten uh, zowaar nog belangrijker uh, dan de inhoud. Het gaat hier natuurlijk niet alleen om het principe. FNV vindt ook dat de uitvoering van dat sociaal akkoord wel beter kan. We spreken Ton Heerts na acht uur. De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen komt naar de Tweede Kamer. Ze is uitgenodigd door Geert Wilders. PVV-leider wil met de partij van Le Pen, Front National, samenwerken in hun gevecht tegen de EU. Le Pen liet in Nieuwsuur weten dat ze op de uitnodiging van Wilders ingaat. Je me rendrai d'ailleurs au mois de novembre prochain aux Pays-Bas. J'irai au Parlement rencontrer Monsieur Wilders. Je vais aller au Parlement néerlandais. Oui. Et donc je crois que l'intérêt, c'est de continuer pas à pas ces discussions. Le Pen is niet de enige met wie Wilders wil samenwerken. Ze hoopt bij een, een blok te vormen met partijen als Vlaams Belang. De Italiaanse Lega Nord en de UK Independence Party. Maar die Britse partij wil weer niet samenmerken met de partij van Le Pen. In de Verenigde Staten lijken ze iets dichter bij een financieel akkoord te zijn. Harry Reid, de leider van de Democraten in de Senaat... zei dat het vandaag wel eens een goede dag kon gaan worden. De partijen hebben nog tot donderdag om het eens te worden... over de verhoging van het schuldenplafond. We hebben tremendous progress. probleem gedaan. We zijn nog niet En iedereen moet gewoon patiënt zijn. En we hopen we Volgens Amerikaanse media werken partijen aan een voorstel. waarin het schuldenplafond tijdelijk wordt verhoogd. Ook staat in het plan dat de overheid meteen weer open gaat. In ieder geval tot half januari. Het BBC-programma Crime Watch stond gisteren in het teken van Madeleine McCann. Britse meisje verdween zes jaar geleden en al die jaren zocht de politie naar een man die kort na de ontvoering met een kind was gezien. Maar de politie is bijna zeker dat ze toen op het verkeerde spoor zaten en richtte nu het onderzoek op iemand anders. We zijn almost certain now that this sighting is not the abductor. This was an enormous discovery for the team, an innocent explanation for the suspect who'd been at the center of the case for six years. Their attention snel turned to another sighting. Andere man zou later die avond met een blond kind op de arm richting het strand zijn gelopen en de politie wil hem graag spreken. Aan de hand van twee getuigenissen zijn compositiefoto's naar buiten gebracht. AFRO Club, heading that way the beach. Could this have been and her abductor? Avro besteedt vanavond ook aandacht aan de vermissing van Mary McCann in het programma Opsporing van zocht. De burgemeester van Amersfoort heeft een oproep gedaan... aan het verdwenen PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez. Dat deed hij tijdens een uitzending van RTV Utrecht. Dan zou ik zeggen, Ramon, als je dit hoort, als je dit ziet... laat je thuisfront niet in langere spanning. Ze zitten op je te wachten. Alles wat er eventueel besproken kan worden en moet worden... dat wordt wel besproken, maar meld je Sinds donderdagmiddag is er niets meer gehoord van de Smits Alvaris. Hij nam zijn paspoort mee en een bankpas van de lokale PvdA-fractie. En daarmee is vervolgens 4000 euro opgenomen. Het is niet duidelijk of Smits Alvaris dat zelf heeft gedaan trouwens. Het is nat hier in Nederland, maar in het noorden van de Verenigde Staten... zijn ze overvallen door een vroege winterstorm. In de kota's dieven tienduizenden koeien en ander vee ook door het barre weer. Sommige boeren raakten in één keer een hele veestapel kwijt. The day after the storm, I started counting cattle that were dead of ours. En just I had to I got sick to my stomach. My biggest fear is that people die lost livestock won't be able to recover. Het vee stond nog onbeschut op de weide waar in de zomer het altijd staat. Nu de sneeuw is weggesmolten, worden inmiddels ook alle dode dieren gevonden en geboren. We kijken voor u voor het eerst vanochtend in de kranten. Um, dan zie ik op de voorpagina van de Volkskrant een wat um, krampachtig lachende. Ton Heerts, FNV-voorzitter. Die sprak gisteravond in Woerden het CD-departement van de vakcentrale toe. En de kop daarbij is sociaal akkoord. FNV blaft maar bijt niet. Um, als we dan naar het AD gaan, dan um, een interessant interview met. Um, Alexander Pechtold, Nederland stevende keihard af op nieuwe verkiezingen... is een van de opmerkingen die hij in dat interview maakt. Um, het gaat dan om uh, de onderhandelingen en hoe ze waren gelopen... en het belang van uh, de positie van de D66. Nou zit ik even te zoeken naar dat interview. Hier heb ik het. Um, Hield u rekening met de val van het kabinet, was de vraag aan Pechtold. Hij zegt dan niemand durft het misschien zo hard uit te spreken... maar we de keihard op verkiezingen af. Dan had T66 misschien weer een paar zetels winst opgeleverd... maar er zit volgens mij helemaal niemand op verkiezingen te wachten... behalve Emiel Roemer en Geert Wilders. Aldus Bechtold. De actuele opening trouwens van het AD is de coöperatief. Coöperatief richt zich nu op hoogspanning. Koperdieven nemen enorme risico's volgens het AD... door hun buit uit hoogspanningsmasten nu te halen. Energiebeheerder Tennet is het zat... en opent met behulp van ex-militairen de jacht op de Koperdieven. Interessant is de opener in... De Telegraaf, van de Telegraaf. Malaise leidt tot leegstand in straten. Helft winkeliers in rode cijfers. is misschien aardig om ook zo even mee te nemen... bij Mark Robin Visser, die vandaag in Den Haag... kijkt hoe het de winkeliers vergaat. Dat heeft allemaal te maken met cijfers van het CBS... die later vandaag komen. Bijna de helft, 48 procent van alle winkeliers... draait momenteel met verlies, schrijft de krant. Dat blijkt uit berekeningen van alfa Accountants... dat veel klanten in de retail heeft. Volgens Jan Meerman, voorman van de detailhandelorganisatie... in retail, ligt het werk aantal zelfs nog veel hoger. En trouw heeft een onderzoeksrapport van de dienst centraal milieubeheer Rijmond in hand. Die heeft in de hand die heeft gemeten aan de A13. En sinds de auto's daar 100 in plaats van 80 km per uur mogen rijden... is de uitstoot van stikstofdioxide op die A13 bij Overschie... is dat bij Rotterdam, 2,5 maal zo hard gestegen... als was voorzien in de berekeningen van verkeersminister Schultz. Kop boven het artikel is Schultz zat daarnaast. Harder rijden schaadt gezondheid. En tot slot nog even naar de regen. En de herfst, de blaadjes die vallen. Blaadjes en regenval gaan huizen teisteren, schrijft Metro vanochtend. Het Verbond voor Verzekeraars vreest voor nog veel meer ellende in woningen als buien zoals afgelopen weekend over een paar weken vallen. want dan liggen de dakgoten van bewoners propvol met bladeren. En zal het water langs de muren de woonkamers binnencijpelen. Uh, en wie de goot echt slecht heeft schoongemaakt... kan verzekeringsgeld wel vergeten, want dat is dan uw eigen verantwoordelijkheid. Dus bij deze een tip. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Some saw the smoke, some heard the gun, some banned. Met Atlas. Het is 18 minuten over 6. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Die is vlakbij het uh, station in Den Haag, Hollandspoor. Mark Robin Visser, de stationsweg daar. Heb je daar ja. ook kranten toevallig in de buurt? Nou, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Want uh, ik, ik ben hier nu in een bakkerij. En tegenover de bakkerij is een soort zaak van, uh, waar een heel groot de telegraaf op staat. Aha. Alleen uh, die, uh, die is nog, de telegraaf hier is nog niet, uh, nog niet wakker. Oh, nog niet jammer. wakker. Nou, um... Meneer Alabi wel de bakker hier. Daar gaan we zo mee praten. Maar uh, nee, de, de wakkerste krant van Nederland. Die is Althans nog niet hier wakker in de Den Die is nog niet wakker in Den Haag. Heb jij nieuws? Ja, dat ik wilde je wat meegeven voor uh, vanochtend. Er staat namelijk ja? dat uh, de helft van de winkeliers in rode cijfers... dat is de kop uh, op de voorpagina... dat bijna de helft mm -hmm. van alle winkeliers momenteel met verlies draait. En dat uh, deze malaise leidt tot enorme leegstand in straten. Dat blijkt uit een uh, berekening van Alfa Accountants. Een beetje vooruitlopend op de cijfers natuurlijk later vandaag, hè? Ja, ja, nou inderdaad, die cijfers van het CBS die straks om half tien komen... gaan natuurlijk over de omzetten in de detailhandel. En we weten dat, dat, dat die omzetten de afgelopen jaren eigenlijk uh, ja, niet al te best zijn geweest. Meneer Alawi is de eigenaar van de bakkerij waar ik nu ben... waar het overigens heerlijk ruikt, mag ik zeggen? Ja, zeker. U bent er misschien al aan gewend, maar... Ik ben al gewend, zonder <laughs> meer. Ja, zonder meer. Ja. Het water loopt mij in de mond. Oké. Okay. Nou, Hoe gaat het met doen. uw omzetten, meneer Alawi? Uh, op dit moment stabiel. Uh, het geldt voor ons ook harder werken dan vroeger. Uh, ja. Gouden tijden zijn ook niet meer uh, voor ons. Dus ja, uh, moet je toch een stapje harder om uh, omzet in te halen. Ja, ja. En, en hoe doet u dat dan, uh, een uh, omzet inhalen? Nou, door uh, ruimer openingstijden te houden. Uh, hoe laat uh, gaat u open? Zes uur, Ja. helaas. Top helaas, en, ja. Uh, ja. Ik had ook graag ook om acht uur willen opengaan. Maar ja, uh, je probeert ook je omzet binnen te halen. Ja. En, en er zijn ook al klanten, want er staan nu zelfs ja. een paar mensen in de rij. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen. Ja, ja. Dus uh, u doet het gelukkig niet voor niks. Nee, gelukkig niet. Inderdaad. Maar u merkte dus dat er in die vroege uurtjes... dat daar nog extra te verdienen viel. Ja, zonder meer. Zonder ja. meer. Voor mensen die uh, ja, te lui zijn om broodje te smeren thuis... Ja. denken ze, nou ja, even langs de bakker. Die gaan maar. even langs meneer Alabi. Zegt meneer Alabi, bent ja. u een ochtendmens van nature? Uh, nee hoor, valt nee? er wel mee. Nee, nee. Ik nee, ook dat, niet. Dat niet. Oh, gelukkig. <laughs> dan staan we dan om tien ja, voor half zeven. Zeg het wel, ja. ja, ja. Zeg, maar uh, uh, ja, u wilt even een brood doen, hè? want anders kan die man niet weg. Ja, uh, voor wie is dit eigenlijk? Uh, ook voor een klant. Ja. Uh, oh, die gaat nu naar buiten, uh, maar we uh, hopen. We maken twee twee Lekker. Een, te, gewoon een klassiek Nederlands uh, witbrood is dit, want u doet, ook, uh, u doet niet alleen uh, Marokkaanse uh, producten. Nee, we doen ook uh, Nederlands producten. Ja. Uh, ik heb uh, ongeveer 50% van mijn klanten zijn Nederlanders, dus dat probeer ik ook op de markt in te spelen. Ja. Dus, uh, ja, we gaan, het straks, we gaan het straks even hebben over het offerfeest. Want dat is een feestdag die eraan komt. Die voor u natuurlijk extra uh, omzet. Tenminste, dat hoopje uh, ja. genereert. Hè? Ik zie hier ook al een grote tafel staan met allemaal bestellingen erop. Moet u straks maar eens even vertellen ja. wat dat allemaal okay, is. Maar dan nog eens eventjes... Ja, de, over, de telegraaf die ligt nog op één oor, denk ik. Hier. Maar hoe is het verder hier aan de stationsweg? Dit is echt een, win, een winkelstraat. Hè? Klopt. Ja, ook uh, niet zo druk als vroeger. Nee? Uh, nee hoor. Er zijn heel wat kantoren dichtgaan en uh, degelijke. Dat merken wij ook in uh, omzet. Ja. ja. Zoals ja maar dan zeggen dus ze: de loop is er een beetje uit. Ja. Nou ja, uh, ik merk het nog niet. Dus, nee. uh, ja. Maar ze zijn hard aan het renoveren hiernaast. Kijk, om, uh, om uh, weer uh, oude tijden terug ja. te, te krijgen. En u bakt zich een ongeluk ondertussen. Ja. In de loop op betere tijden. Zeker weten. Ja. En brood <laughs> heb je altijd nodig, zeggen ze. Dus ja, uh... nou, dat in ieder geval. Ja, zeker. Goed. Ja. Uh, wij praten straks verder. En uh, dan doen we nu dat witte broodje maar even okay. in een zakje dan. In. Is goed. Wat, <laughs> kost dat, in? wat kost dat eigenlijk? Een halfje wit hier? Een halfje wit, en een eurotje maar. Een eurotje? Ja hoor. Nou. Dan kan, je niet aan, uh, doodgaan, hè? Dan kan je het niet zelf verbreien. Nee. Oké. Okay. <laughs> nee. okay. We gaan het in een zakje doen en ik zou zeggen tot straks. Je ja. Ja, okay. ja. Nou, weet waar u moet zijn als u Mark Robin uh, Visser even in het Echt wil zien. Aan de stationsweg is die vanochtend in Den Haag. Bijna vijf en half zeven. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is volgens het blad opzij... op dit moment de machtigste vrouw van Nederland. Gisteren werd ze gehuldigd als aanvoerster van de top honderd. Het Maanblad zelf lijkt een onzekere tijd tegemoet te gaan... door de financiële problemen bij de uitgeverij De Weekbladpers. De climax nadert. Wie is volgens de jury de machtigste vrouw? Hoe machtig bent u? Ik was machtig. Ja? <laughs> nee, ik ben helemaal niet machtig. Maar ik, ik had wel een positie waarin ik toch een bepaalde macht had. Ik, was, ik ben namelijk verloskundige. Um, je voelt toch dat jij op een gegeven moment ook gewoon de baas moet zijn. De jury beschouwt... Haar thema als HET maatschappelijke thema van 2013. Waarom bent u hier? Wij zijn als geïnteresseerde. En we komen extra uit Maastricht daarvoor. Haar naam Gonst. Ik heb bijvoorbeeld ook een staffunctie gehad... waar ik als enige vrouw tussen tien mannen zat. Een collega van mij, als die een beleidstuk inbracht... Dan was het een hamerstuk. Nee, ja. En als ik een beleidstuk inbracht, was het: heb je het zo bekeken, heb je het zus bekeken? Heb je het daar. Dat was in die tijd. Maar ik hoop dat dat in deze tijd niet meer zo, zo sterk is. De machtigste vrouw van 2013 is minister Edith Schippers. Daar was ik heel mee om. Van harte gefeliciteerd, mevrouw Schippers. U bent de machtigste vrouw van het land. Dank u wel. Wat vindt u daarvan? Nou ja, als je gebeld wordt dan denk je, ja, <laughs> wat heb ik eigenlijk te zeggen? Uh, maar uh, uiteindelijk gaat het erom dat ik sta voor een sector die financieel-economisch van enorme impact is. Uh, ik heb tegelijkertijd te maken met een sector die sociaal-maatschappelijk heel belangrijk is. Dus vanuit die invalshoek kan ik het wel beter begrijpen. Magiet van der Linde, hoofdredacteur van Opzij en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor deze top 100. Oud hoofdredacteur, sinds drie maanden niet meer. Dit is mijn laatste, de klusjes afmaken. Mijn, mijn laatste optreden. Volgens mij hadden jullie een topvrouw van de Rabobank moeten benoemen tot machtigste vrouw van Nederland. Leg uit! Leg uit! Leg uit. U snapt dat wel. Nee, leg uit! De uitgeverij van Opzij en een aantal andere bladen zou onder curatelig zijn gesteld door de Rabobank. Oh, dat bedoel je. Um, daar weet ik niets van. En ik zeg dat uit de grond van mijn hart. En uh, je moet me om mijn blauwe ogen geloven. Maar gaat het goed met Opzij? Het gaat op de lezersmarkt gaat het weer beter. Ik heb het blad wat dat betreft vrolijk achtergelaten. Uh, is het de afgelopen jaren bij ons verschrikkelijk goed gegaan? Nee. En ik schroom ook totaal niet om dat te zeggen. Omdat het een feit is kun je ook gewoon nakijken. Maar betekent dat dat dus een blad uh, ophoudt? Of dat ik dat zou weten? Of dat... Nee, dat niet. Ik heb inderdaad dat gerucht dus ook gehoord. In de het is zo jammer dat blad al zo lang bestaat en dan uh... doodstonden. Bent u geabonneerd? Ik ben geabonneerd, ja. ja. ja. Misschien moeten die honderd machtige vrouwen en u erbij maar meteen met een soort reddingsactie beginnen dan? Ja. ja. Misschien bent u wel de laatste prijswinnaar, want de uitgeverij die Opzij uitbrengt is in zwaar weer. Wat vindt u daarvan? Stel je voor dat Opzij zou verdwijnen. Nou, Ik vind dit een hele belangrijke bijdrage leveren aan de aandacht die nodig is... Om te zien dat meer vrouwen in topfuncties in Nederland komen. Want we kunnen wel vrouwen hebben in topfuncties, maar één is niet genoeg. Opzij en de top 100 moet blijven? Dit is nodig. De ja. machtigste vrouw van Nederland hoorde u, Edith Schippers, minister van Volksgezondheid. In een bijdrage van Roel Pauw. NLS Radio 1-journal. Sport. Kevin Strootman zal vanavond waarschijnlijk niet van de Parzij zijn in de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK van Oranje. De middenvelder van AS Roma liet gisteravond de training in Istanbul schieten. Vermoedelijk vanwege een enkel blessure die hij oploopt in het duel met Hongarije. Maar echt duidelijk werd dat op de persconferentie van Louis van Gaal nog niet. Wel liet hij weten dat de kans op spelen erg klein is. Ik denk dat Kevin Strootman het niet gaat halen. Uh, je zal hem ook niet zien trainen, maar goed, ik, dat was met Van Persie ook. Toen had ik wel het gevoel dat hij het zou gaan halen. Ik denk dat Kevin Strootman het niet gaat halen. Dat is gewoon de tijd die ertussen zit. Die blessure, dat is eigenlijk een hele kleine, lichte blessure. Dat heeft tijd nodig. En die tijd hebben we niet, want er zitten maar drie dagen tussen. Dat is net eentje te kort. In Istanbul worden vanavond vooral de fanatieke Turkse fans gefreesd. Maar Louis van Gaal ziet daar dan ook wel weer een voordeel in. Ik kan me nog herinneren dat de eerste keer ik met Ajax hier kwam... Uh, toen uh, verbleven wij in het Swiss Hotel. En dan kon zo het Besiktas-stadion uh, zien. En dat deden we expres. Omdat uh, je dan in de beleving van die wedstrijd sneller komt. Want ze beginnen hier al om acht uur met de, met de trom. Ja, ik herinner me als voetballer zelf dat ik dat prachtig vond. Dus uh, ik had er niet zo'n uh, moeite mee. Maar goed... Uh, het is wel mooi om te zien om jongens die dat nog niet zo vaak hebben meegemaakt. om te kijken hoe ze daarmee omgaan. En daarom is deze wedstrijd ook al heel belangrijk. Want in Brazilië zal het niet anders zijn. Turkije Nederland begint vanavond om 8 uur. Is natuurlijk live te volgen op Radio 1 in een lange uitzending van Langs de Lijn. Het schaatsen-Erben Wennemars verschijnt eind deze maand aan de start bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. De schaatser zal dan uitkomen op de 1500 meter. Voormalig wereldkampioen op de sprint plaatste zich afgelopen weekend... voor deze afstand bij de IJssel Cup. Maar twijfelde nog of die zou gaan meedoen... aan die Nederlandse afstandskampioenschappen. Nou, gisteren maakte hij de knoop door... en dat deed hij in het radioprogramma BNN Today. Ik sport namelijk heel veel. Ik ben heel erg fit. En soms denk ik van, hé, ik kan het gewoon Zou nog. ik het nog kunnen? Ja. Zou ik het nog kunnen? En toen dacht ik van, hé, dat mag ik alleen maar doen... als ik het ook echt supergoed kan. Ik dacht van, uh, ik mag alleen maar terugkomen als ik, uh, als ik echt weer met de grote jongens mee, mee, mee, mee mag doen. Nou, ik ben er al wel achter gekomen om ook bij jou een beetje uit een droom te helpen. Want jij je ziet mij natuurlijk soms alweer in Sotsie schitteren. Dat <laughs> op, gaat niet gebeuren. drie afstanden, Erben. Dat dat ik, ik, ik, ik, ik droom er ook af en toe van, maar dat gaat niet gebeuren. Want ik ben heel realistisch. Ik weet gewoon wat ik kan. Wilrenner Danilo Di Luca moet voor de rest van zijn leven worden geschorst. Heeft de aanklager van het Italiaans Olympisch Comité, het CONI, in ieder geval gevraagd. Di Luca testte in april positief en dat was al de derde keer in zijn carrière. De antidopingrechtbank van het CONI buigt zich nu over de strafmaat. En ook de Belgische judoka Charline van Snik is in opspraak geraakt. Zij is eind augustus bij het WK in Rio de Janeiro positief getest op cocaïne. Ze zegt onschuldig te zijn en alles te doen om haar onschuld te bewijzen als Nick won brons op de Olympische Spelen van 2012. En na half zeven, zo dadelijk, hoort u over de internetkerk. Jazeker, die is er inmiddels. Hoe die eruit ziet, hoort u van dominee Fred Omvlee. Hij is namelijk de voorganger. En geen virtuele, maar een echte. Dit is Radio 1. Goed, is al alles over. Nu eerst naar Dorot Megens... voor het NOS-journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Minister Ascher van Sociale Zaken vindt het positief... dat de FNV achter de handtekening... onder het sociaal akkoord blijft staan. Gisteravond stemde de FNV net als het CNV... met tegenzin voor de aanpassingen aan dat sociaal akkoord. FNV-voorzitter Heerts... wil wel snel met het kabinet praten. Volgens minister Ascher is overleg altijd nuttig. Kan altijd. De Mara-Chaussée heeft 15 mensen aangehouden op verdenking... van de smokkel van cocaïne uit Midden- en Zuid-Amerika. Zeven van die mensen werken op Schiphol, zometeen meer in een gesprek met de marechaussee. De Amerikaanse inlichtingendienst NRC is bezig met het verzamelen... van honderden miljoenen contactlijsten van e-mailaccounts en sociale media... schrijft de Washington Post. Per jaar zou de dienst zo'n 250 miljoen contactlijsten verzamelen... onder meer gebruikt om gedetailleerde profielen op te stellen van gebruikers. En Paus Franciscus is populair in Nederland. Van de totale Nederlandse bevolking krijgt hij het rapportcijfer een 7... meldt omroep RKK die de populariteit heeft laten peilen... En van de Nederlandse katholieken krijgt paus Franciscus gemiddeld een 7,9 zelfs. 90% van de katholieken heeft vertrouwen in Franciscus en 80% is zelfs trots op hem. Het weer nog. Buien trekken van west naar oost over het land. Soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt ook de zon een tijdje. En het wordt zo'n 12 of 13 graden. Naar de ANWB voor de verkeersinformatie. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Files op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam. Bij de wormer 5 kilometer. En een stukje verderop op de A8 richting Amsterdam bij Ozaan 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen het Koenplein en Hemhavens 2 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux. 10 kilometer file, de rechter is staat dicht. En op de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam bij de Alfred Brielen 3 kilometer. Zo dadelijk het laatste nieuws over de onderhandelingen in de Verenigde Staten... over de shutdown en het schuldenplafond... Onze correspondent hoort u dan. En zoals Doral net al zei... de Marge bellen we over de drugsvangst op de Schiphol. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om de radio even uit te zetten. Zet hem maar uit. Doe maar. Je kan ook het volume uitdraaien. Of zet hem op een andere zender. Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? Radio reclame. Je hoort dat het werkt. We weten dat je met radio reclame altijd en overal je boodschap tussen de oren krijgt. Het werkt bijvoorbeeld perfect voor Tom de Ridder van MKB Brandstof. Maak ook succes met radio reclame. Ga naar rab.fm. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar! Een miljoen zonnedaken. Dat is de droom van natuur en milieu. Daarom bieden wij u met Zonzoekdak zonnepanelen zonder zorgen. Een mooi pakket panelen voor een uitstekende prijs. Natuur en milieu regelt alles. Dus ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Nou, hij bel me op. Ik pas uh, gewoon de tuin aan te koeien. En nou, weet je wat hij zei? Niks beleggen. Even op je handen blijven zitten. Bij Insingen de Beaufort hanteren we voor onze adviesrelaties een all-in fee. De honorering is dus niet gebaseerd op het aantal transacties, waardoor ons advies echt onafhankelijk is. Interesse in een kennismakingsgesprek? Kijk op insinger.com, Insinger de Bevoor, een andere private bank. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, u hoort het al, op Schiphol is een grote partij drugs onderschept. Maris José heeft inmiddels vijftien verdachten aangehouden... in een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne uit Midden- en Zuid-Amerika. Zeven van de verdachten zijn medewerkers van een bedrijf op Schiphol. Contact nu met de koninklijke Maris José. Robert van Kapel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u de smokkelaars en de helpers op het spoor gekomen? Aan nou, het begin van het jaar staat een onderzoek van de Marchesee nadat we een aantal zendingen hadden onderschept, verstopt in vliegtuigen. Uh, een team zware criminaliteit van de Marchesee is op die zaak gezet en al vrij snel kwamen een aantal mensen in beeld uh, die werkzaam waren op de luchthaven Schiphol. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in die 15 aanhoudingen waar ik net over had. Oei, uh, medewerkers van Schiphol of mensen die werkzaam waren op Schiphol, dat is nogal wat, hè? want dan gaat het echt om uh, de veiligheid ook van Schiphol. Ja, de integriteit van de is dan in het geding. Er wordt nauw samengewerkt, bijvoorbeeld met de luchthaven Schiphol... om als er dan mensen tussen zitten die dan toch de fout ingaan... om die er zo snel mogelijk weg te halen. Dat is nu ook gebeurd. We hebben de eerste aanhouding al in juli gedaan... nadat we kort daarvoor wat zendingen hadden onderschept. Mm -hmm. En uiteindelijk staan we nu dus op 15 aanhoudingen... en mogelijk dat er nog meer gaan volgen. Ja, maar eventjes over die zeven die medewerkers waren... van een bedrijf op Schiphol. Om, om wat voor bedrijf gaat het? Nou, dat zeggen we niet. Uh, we zitten ook nog midden in het onderzoek. Uh, maar ook uit privacyoverweging uh, laten we dat uh, even uit het brengen. Ja, ik vraag dat omdat um, ik benieuwd ben waar ze allemaal mochten komen op Schiphol, deze medewerkers. Nou, het zijn in ieder geval mensen uh, die de cocaïne die bestopt zat in vliegtuigen eruit uh, moesten halen. Dus omdat ze hadden de toegang de tot het tot passagiersvliegtuig? Ja, ze konden daarbij komen. En uh, het gaat in dit geval om cocaïne die ze eraf moesten halen. En uh, nou goed, daar gaat veel geld mee gemoeid, zoals u weet. De cocaïne kwam uit Midden- en Zuid-Amerika. Daar werd het in de vliegtuigen gestopt. En hier moest het eraf gehaald worden. Okay. Ging het om schoonmakers? Nee, daar ga ik niet uh, verder op in. Meneer van Kapel, u zegt van we hebben eerder al zendingen onderschept. Heeft u die uh, in het kader van het onderzoek doorgelaten? Of heeft u die ook al onderschept en in beslag genomen? Zoals u weet is er een doorlaatverbod. Dus uh, als wij cocaïne vinden, uh, dan zullen wij dat natuurlijk in beslag nemen. Uh, wij zijn vanuit de, de inbeslagnames uh, gekomen tot de verdachten, tot de aanhoudingen. Er is gedegen onderzoek geweest. Er zijn zoekingen geweest in woningen van verdachten. Daar is cocaïne gevonden, zijn vuurwapens gevonden. Dus we zijn heel blij met het... Uh, het succes wat we in ieder geval behaald hebben tot nu toe. En klopt het dat het om uh, vuurwapengevaarlijke kooksmokkelbinden uh, ging... en uh, dat u ze daarom ook met een speciale brigade heeft aangehouden? Ja, een aantal aanhoudingen zijn verricht door het arrestatieteam van de Maasje uh, Dat had ermee te maken dat ze inderdaad vuurwapengevaarlijk waren. En dan nemen wij geen enkel risico en dan zetten wij uh, de BSB, het arrestatieteam, in. Dat zijn geen kleine jongens. Als u die gebruikt om deze mensen aan te houden... Nee, dat is natuurlijk, als we praten over cocaïnehandel, daar gaat uh, natuurlijk ook vaak geweld mee gepaard. En uh, ja, op het moment dat je zo'n bende als deze, een crimineel samenwerkingsband kunt ontmantelen, ja, dan ben je als Maasjezee denk ik uh, tevreden. En wat ik al zei, uh, mogelijk dat meer aanhouding gaan volgen. Dus het is voor ons een grote slag die we geslagen hebben. Ja, uh, uh, toch uh, meneer Verkepel, als de, dit soort mensen dus werken bij bedrijven op Schiphol, dan is er misschien ook aan de screening nog wel het een en ander te verbeteren. Gaat u daarop aandringen? Nee, er werken meer dan 60.000 mensen op Schiphol. En af en toe zitten er een paar rotte appels tussen. Maar die zitten ook misschien in een grote winkelketen waar ook mensen misschien wel eens in de laag grijpen. We houden misschien 20 mensen per jaar aan die op Schiphol werken. Van die 60.000 die de fout in gaan. Dat zijn er ja. 20 te veel. Maar in percentage uitgedrukt uh, valt dat mee. Het is U zegt beide... eigenlijk dat dit niet te voorkomen is dat zeven medewerkers uh, die in passagiersvliegtuigen kunnen komen, mogen komen, dat die uh, aan smokkel meedoen? Nou, elke keer als wij een onderzoek hebben gedaan, we ik samen met het Openbaar Ministerie kijken uh, hoe dat uh, in de toekomst anders zou kunnen. Hè? Oh ja. Maar ja goed, het is, smokkel is natuurlijk uh, iets van, uh, van vroeger uh, en in de toekomst zal het ook blijven. Een kilo cocaïne die gesmokkeld wordt, die in Colombia misschien 4000 euro kost, uh, die is hier al snel 40.000 euro waard. Dus die mensen zullen er alles aan doen om de smokkelwaar in Nederland in te krijgen. En daar doen ze hun best voor. Ze stoppen het zo goed mogelijk. En op, uh, op heel veel verschillende manieren. Dus ja, dat zal een kat en blijven. Maar ik, uh, ik denk dat we er heel veel aan doen met onze partners, met Schiphol, met luchtvaartmaatschappijen... om uh, dit soort dingen te voorkomen. Robert van Kapel van de Koninklijke Marsensee. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar de Verenigde Staten. Daar hangt een sfeer van voorzichtig optimisme in de lucht. Leiders van de Senaat laten doorschemeren dat er mogelijk wel een akkoord aan zou kunnen komen. Om het schuldenplafond te verhogen en een einde te maken aan de shutdown. Congresleden zijn nog aan het onderhandelen. Maar mondjesmaat komen er wel berichten naar buiten. En die worden dan weer opgevangen door onze correspondent Wouter Zwart in Washington. Nou Wouter, vertel maar. Wat weet je dan al? Ja, het is in ieder geval uh, lang geleden dat we weer lachende gezichten hebben gezien in de Senaat. Uh, zowel de leider van de Democraten, Harry Reid, als uh, Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen, uh, zijn hoopvol over een akkoord misschien. Hebben hun blik nu echt gericht op later vandaag, als het hier uh, dag begint te worden. Waar moeten we dan aan denken? Uh, mogelijk heeft men een oplossing voor die verschrikkelijke shutdown gevonden. De overheid moet weer aan het werk en men wil in ieder geval weer geld gaan vrijmaken tot halverwege januari. Nou, als dat uit de weg is, dan is er weer ademruimte om de uh, komende maanden en vooral in december echt weer te gaan onderhandelen over de lange termijn over die overheidsfinanciering. En uh, tot slot, er zat ook nog dat schuldenplafond aan te komen. Dat wordt overmorgen bereikt. Uh, uh, uh, nu, uh, als we zien wat de plannen nu zijn... wordt ook dat uh, schuldenplafond uitgesteld tot al februari. Nou, daar zeg ik meteen ook bij, dit zijn allemaal plannen. Uh, later vandaag komen dus die partijen bij elkaar. Uh, gezamenlijk, ook apart. Uh, er kan dus nog heel veel veranderen, maar er is inderdaad wat optimisme nu. Maar Wouter, dit zijn beide niet definitieve oplossingen. Je zou dus ook kunnen zeggen, um, dit is uitstel... Dat zou je inderdaad zeggen in eerste instantie. Dat is misschien ook wel een beetje zo. Maar je moet het ook even bekijken na deze hele maand van absolute loopgravenoorlog. He, beide kampen zijn echt geen centimeter vooruitgeschoven. Of in ieder geval naar elkaar toegeschoven. Uh, nu zie je dat er voorzichtig wat concessies worden gedaan. Dat leidt in ieder geval tot zeg maar contouren van een deal. En dat is echt uh, heel wat al. Uh, ik moet daar ook meteen weer bij zeggen. Daar hebben we het heel erg over. De Senaat... Straks komt er ook het huis van afgevaardigden erbij. Daar zijn de republikeinen de baas. Daar wil men überhaupt nooit iets weten van concessies de laatste tijd. Uh, men heeft het bijvoorbeeld daar steeds over die nieuwe zorgwet gehad. Obamacare. Men wilde steeds geen besluit over het budget nemen... als niet ook delen van die nieuwe zorgwet werden uh, uitgesteld of, of afgeschaft. Nou, de grote vraag is nu... Kunnen er concessies plaatsvinden? Kunnen ze daar nu vanaf stappen? Zijn er genoeg stemmen om nu te kiezen voor de matiging binnen de Republikeinse partij... in plaats van die extreem harde lijn, hè, die anti-Obama-lijn uh, uh, onder druk van die Tea Party movement? Dat is iets wat we nu de komende uren, dagen moeten gaan bekijken wat de vooruitgang is. Ah, maar Wouter, nou zou Obama gisteravond weer een overleg hebben met de politieke leiders? Dan ging dat weer niet door. Wat moeten we dan daar weer van denken? Nou, laten we dat nou eens euh, op deze vroege ochtend als een positief teken zien. Euh, men heeft dat echt gedaan, zeggen ze. Om die onderhandelingen die nu een beetje in een stroomversnelling komen bij de Senaat, om die meer ruimte te geven. Euh, ik blijf volhouden: dit is pas het begin van een tussenstap. Er kan echt nog heel veel fout gaan. Maar laten we nou deze ochtend eens positief beginnen. Er zit vooruitgang in. Goed. Wouter Zwart vanuit Washington. Dankjewel. Elke werkdag worden met het NOS Radio 1 Journaal. I'm u maar rustig wakker hoor. Het is elf minuten over half zeven. Wij gaan naar Den Haag. Daar is Mark-Robin Visser. Nou Mark-Robin, er is gelijk een reactie ja, gekomen ja. op jouw opmerking over oh, De ja. Telegraaf. Ja, leuk. De ja, dat dacht ik al. Chef chefnieuws van De Telegraaf. Die, nee, uh, dat is uh, Harry Twilhaar Die laat via Twitter weten dat ja. de Haagse redactie aan de stationsweg in Den Haag... van De Telegraaf later begint omdat ze ook tot laat hebben gewerkt gisteravond. Want anders, oh. zo schrijft hij, stond de koffie wel klaar. Oh, nou, dat is toch heel aardig. Maar dan kunnen we dus in mijn conclusie dat de wakkerste krant van Nederland... althans hier aan de stationsweg nog niet wakker is... die klopt dan in ieder geval. Die staat. Meneer Alawi, ze komen nog. Oh, kijk eens aan. Ja. <laughs> Oké. Okay. Komt u daar wel eens over de vloer bij de Telegraaf? Ja, zeker. Ja? zeker ja, Om de kant te halen. Onder andere. We hebben ook abonnement, dus... Aha. Ja, ja. Ja, heeft u de krant hier trouwens? Want uh, we zijn ja, hier nu ja. in de bakkerij van meneer Alawi... Uh, waar het vanaf zes uur ochtends al hartstikke druk is. En uh, we hoorden vanochtend dat er in de Telegraaf... we gaan even op zoek naar die krant... of die manier even kunnen pakken... daar staat een artikel over de detailhandel. En laat ik daar nou net ook mee bezig zijn, meneer Alawi. En u ook, want u ja. bent tenslotte detailist. Ja, ook. Maar ik wil ook graag op de hoogte uh, gehouden ja. worden... wat uh, gaande is in uh, nou, staat de hier. Helft winkeliers in rode cijfers. Malaise leidt tot leegstand in straten. Ja, dat uh, klopt helemaal. Hoe staat hier aan de stationsweg? Ook leegstand? Ja, niet anders dan wat in de krant staat. Ja. Ook uh, behoorlijk uh, leegstand. Toch vertelde u aan mij dat u het hoofd nog wel boven water kunt houden. Ja, u moet wel harder werken, zei ja. u. Zeker. En een moet van knokken. de offers die u moet knokken. En een van de offers die u moest brengen is dat u eerder open gaat. Ja. Zeker, om zes uur. Ja, om zes uur. Om mensen die naar het werk gaan. Uh, ja. van ontbijt. Is dat niet een beetje desbakkers eigen om vroeg open te gaan? Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Het hoort eenmaal bij ons vak. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Um, ja, Zo'n artikel, daar word je natuurlijk eigenlijk niet vrolijk van. Nee. Maar u zit nog niet in de rode cijfers, nee, mag ik dat niet. vragen? Ja, zeker. zeker. Nee, we zitten Heeft u er nog? dicht tegen aangezeten? Ja, het scheelt weinig. Maar toen was het even je ja, assortiment even veranderen. Ja. Inspelen op de markt. Even enquête houden onder de... Klanten wat ze willen. En gelukkig dat, heeft dat heeft u gedaan. Hoe heeft u dat, dat aangepakt? Nou, door uh, vragen te stellen ja. uh, wat men uh, wil tegenwoordig. En, uh, onder andere dit, ontbijt. Ja, want we staan hier nu in een ontbijtzaaltje. Uh, ja, dus pakkerij. heeft u dat erbij getrokken? Ja, dat heb ik erbij getrokken. Ja, daar moet je dan ook maar geld voor hebben. Ja. Dat, uh, nou, daar hadden we gelukkig uh, een potje uh, achter. Ja, dat een, potje. Ja. Ja. een potje voor de magere klant, jaren. Dus uh, loopt het wel vol. Ja? Ja. Ik ben benieuwd. Zeg, um, de dag van vandaag, ja. bijzondere dag toch ook wel voor u, denk ik ook? Ja, zeker. zeker. Wij zitten, ik ben zelf een moslim en wij zitten ook naast een uh, grote moskee in Den Haag. En we krijgen straks uh, klanten. Zeg maar. ja, het offerfeest. offerfeest ja. Is dat nou ook, want dat is dus een feestdag hè? Ja. Uh, en dat is een dag waarop mensen meer geld uitgeven, is dat, dat, dat zo? Iets meer dan gebruikelijke ja. dag. Meer ja. aan luxe dingen, koekjes ja. onder andere. Ja, luxe koekjes. Nou, ik ja. heb de schalen daarvoor in ja. zien staan. En merk je dan op zo'n dag dat de mensen wel meer besteden of ja. juist niet? Nee, gelukkig. Ja, niet meer als voorheen, maar uh, iets meer dan normale uh, dagen, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Meneer wie, hoe ziet u de toekomst? Ja... Nee, kon ik dat maar weten zoals u? Ja, ja, Nou ja, we gaan gewoon ervoor even positief denken. Even met z'n allen gewoon er gaan. Ja. En uh, ja, met z'n allen een beetje inleveren. En dan moeten we gewoon eruit komen. We moeten wel wat inleveren. Ja, u heeft ook ingeleverd. Ja, zeker, zeker. Slaap, onder andere. Onder andere, nou, <lacht> dat is wel werk. Ja, ja, dus. Werken, hard werken. Harde werken. Ja, om... Nou ja, goed. Zo van zo'n bericht in de Telegraaf word je natuurlijk niet vrolijk, maar nee. dat is wel de realiteit. Nou, dus straks de realiteit. om half tien uh, komen de nieuwste cijfers, uh, Marcel en Lara. Dat gaan we afwachten. En ondertussen ga ik hier nog even wat rondsnuffelen in ja, deze bakkerij. Hoor. Gaat u gaan. Ja, ja, ja. Misschien was, valt er ook nog wel wat te proeven of zo. Ja, right. oh, ja, ja, ja, ja daar gaat ie weer. Ja, ik ben gewoon een Hollander natuurlijk. Ja, nou, gelijk heb je. Hier. Lekker We gaan, gaan, we gaan, we gaan het zo. proberen. Ja. Eet smakelijk. Oh, heerlijk, ja. Een verderop in Den Haag, de ANWB, John Bakker. Heb je ook een uh, aanbod aangepast? Uh, nee, nog niet. niet. Nee. Nee. De gebruikelijke files. Ja, het, het gebruikelijke beeld eigenlijk. Behalve dan uh, in de dagelijkse file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. En daardoor staat er nu 11 kilometer file. De rechterruist is daarom afgesloten. Ja, voor de rest het normale beeld uh, richting Amsterdam... En ook uh, richting, richting Rotterdam het gebruikelijke beeld verder. Ja, dus, uh, het was wat nat vanochtend vroeg. Wat verwacht je ervan voor ja, uh, deze ochtend? Ja, als, als het nog een beetje blijft regenen, dan wordt het toch wel weer een wat drukkere ochtendspits dan, uh, dan gebruikelijk. Normaal zo rond de 150. Nou, we hadden gerekend op zo'n 175 kilometer vanochtend. Maar ja, dat uh, dacht ik gisteren ook. En toen werden ja. dus, uh, we bijna dubbelen. Je zegt het niks meer. Van. Garotie, <laughs> tot aan de... Hè? Tot aan de deur, dank je. Ja is de vermissingszaak die de afgelopen jaren internationaal de meeste aandacht kreeg. De zaak rond het Britse meisje Madeleine McCann. Die zes jaar geleden verdween. De ouders van Madeleine deden een dringende oproep aan premier Cameron om de zaak weer op te pakken. En dat gebeurde. Scotland Yard onthulde gisteravond nieuwe feiten en nieuwe compositiefoto's. Dat deden ze in het BBC-programma Crime Watch. We're going to be revealing the latest Madeline McCann findings in just a moment. Primarily what we saw to do from the beginning is try and draw everything back to to zero if you like. Try and sort of take everything back to the beginning. In een reconstructie is te zien hoe de McCann's op de avond van 3 mei ontdekken dat hun dochter is verdwenen. I guess I was looking at Madeline's bed and I couldn't, couldn't make her out. And then I realized actually she's not in that bed and I thought oh, I wonder if she's woken up gone through to our bed in our bed. And that was de you know, De politie heeft volgens Scotland Yard jarenlang op het verkeerde tijdstip gefocust. Vlak voor de verdwijning heeft een getuige een man gezien met een kind op de arm. Een dwaalspoor. The had collected his year old daughter from the crash. He had been walking near the McCann's apartment. Op diezelfde avond haalt een man zijn dochter uit een nabijgelegen nachtcrash. Hij herkent zich in de beschrijving. We almost certain now that this sighting is not the abductor. De politie richt zich nu op een blanke man die uren later is gespot in de buurt van het strand, ook met een kind op de arm. Carrying a child. They saw hem come down the hill from the direction of the Ocean Club, heading that way towards the beach. Could this have been Madeline and her abductor? En zo zijn er nog andere getuigenverklaringen. Ook worden er in de weken voor de verdwijning inbraken gepleegd. Possibly, there is a scenario where Madeleine could have possibly be-sturb somebody trying to commit a burglary. Het lijken strohalmen. It, it maar volgens deze oud-rechercheur van de Britse politie heeft de reconstructie wel degelijk zin. And of course the power of recall does diminish over time, but there's still potential for it to be a very useful tool. Please, please have the courage and confidence to come forward now and share that information with us. And you could unlock this whole case. De oproep van Kate McCann, de moeder van Madeline, om met informatie te komen. Ook in Nederland worden compositiefoto's verspreid... van de mogelijke verdachten onder meer vanavond in opsporing verzocht. Straks praten we nog door over de zaak met onze correspondent... in Groot-Brittannië, Arjen van der Horst. <middels> Drink some lights up the hill beside it Tonight the moon's so bright you could, you could drive with your headlights out Cause a little bit of summer's what The whole years all about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 Your head on my shoulder if you wanna get older with me. Cause a little bit of summer makes so a night out of history. And you look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. And we can watch that water line get a higher and higher. Say, say, ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. And favorite, never so bad. Uh, say, say, say, ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. Yeah. de laatste cd, Paradise Valley, was dit wildfire. Je kunt er niet naar binnen. Je moet zelf voor de koffie zorgen. En op zondag blijft de dominee lekker thuis. Maar als je denkt dat mijnkerk.nl daardoor minder kerk is... dominee Fred Omvlee, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dan, uh, dan heb je het mis. <laughs> Wat? Ja, uh, mijnkerk.nl is er uh, 24-7. Uh. Dat klinkt... Zeer modern. 24-7 kerk. Nou, precies, ja, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen, meneer Nou Omflee. ja, feit is, uh, is de kerk al natuurlijk altijd al als uh, community. Maar uh, de protestantse kerk in Nederland uh, heeft nu ook het, uh, het lef gehad... om een, uh, een, daadwerkelijk een internetkerk te willen stichten. En daarvan mag ik uh, de dominee zijn en krijg ik vanavond uh, de zegen. Hmm. Ja, meneer Omvlee, en dan komt er een eerste, een speciale dienst... van die eerste internetkerk in Nederland. Hoe ziet ja, die dienst er dan uit? Nou, die, uh, die ziet eruit met een, uh, bijvoorbeeld met een YouTube preek uh, van mij. Uh, en een uh, ik krijg een, een, een Facebook en Twitter stola omgehangen. <lacht> uh, de de bijbelezing is uh, via de webcam door een aantal uh, bezoekers van onze kerk. En uh, nou, uh, en zo wordt het een uh, sfeervol en uh, inspirerend uh, uh, geheel. Kijk eens aan, meneer Omvreen. Als ik contact met u wil, omdat ik dat nu eenmaal graag, omdat ik daar behoefte aan heb, wat, wat, wat doe ik dan? Nou, dat kan uh, via de Facebook-site MijnKerk, als eerste, als makkelijkste. Uh, maar ook via onze website, mijnkerk.nl. Maar ook via uh, Twitter, via uh, Skype en ook gewoon via mail en telefoon. Oké, okay. en kan ik dan nou ook echt persoonlijk contact met u hebben? Ja, zeker, ja. Wat fijn. <laughs> Welkom. Ja. Ja, maar meneer Omvleed, dan, dan zit je daar thuis, uh, achter je bureau misschien... met je computer, je bureaulampje ja. aan, uh, een kopje thee of een rolletje pepermunt... Ja, die sfeer is toch heel anders? Werkt dat wel, denkt u? Nou ja, kijk, het gaat ons om dat mensen, merken we, dat mensen veel, uh, simpelweg, uh, bij Mikkel, op de doelgroep die al vertrouwd is met gebruik uh, van Facebook en sociale media. En die uh, ook juist op een dinsdagavond, uh, of uh, in de file misschien, uh, of in de trein, behoefte heeft om een kaartje aan te steken voor iemand of iets voor zichzelf. Of om een gebed te vragen. En we merken al dat, dat zien we al de afgelopen maanden, terwijl we soft bezig zijn, dat daar heel veel behoefte aan is. Oké. Okay. Hm. En, en, en samen zingen, dat gaat zeker niet, of wel? Nee, nee dat, dat, dat mag je zelf doen. En dat kan <laughs> natuurlijk overal, overal. Maar in, in die behoefte voorzien we niet. Nee, nee dat is ook niet dat u bijvoorbeeld via YouTube het gezang start en dat mensen mee kunnen zingen. Dat, dat gaat niet nee, Dat is u een onderdeel van de kerk, dat is een onderdeel van de traditionele offline kerken, en dat, die zijn natuurlijk prachtig natuurlijk. Maar dat mag je gewoon op zondagochtend doen, als je dat wil. Ja. Maar wij mikken juist op de, op de behoeftes aan uh, aandacht... of het delen van levensverhalen... of het lezen van uh, andere, andere geluksmomenten van anderen. Ja, stel nou dat het heel erg druk wordt. Uh, gaat u dan nog steeds alle reacties persoonlijk afhandelen? Nou ja, dat lukt nog steeds. Maar we zijn, ik ben niet alleen. Ik heb een team sowieso. Ah. En uh, we hebben nog... Uh, een uh, 25-tal uh, predikanten in het land uh, die uh, meewerken als ambassadeurs. En, uh, maar goed, dus uh, voorlopig kunnen we dat uh, prima aan. Meneer Omvlee, waar kunnen mensen terecht? Op mijnkerk.nl. Goed zo. Dominee Fred Omvlee, voorganger van mijnkerk.nl. Dank u wel. Ja, jullie ook bedankt. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Volgens de Telegraaf draait bijna de helft van de winkeliers in Nederland momenteel verlies. Hoorde u net al over Marco B. Visser is bij de detailhandel vanochtend. Vooral in de non food sector gaat het slecht. En dan gaat het niet alleen om zelfstandig ondernemers, maar ook om ketens. Volgens Jan Meerman, voorzitter van de detailhandelsorganisatie In Retail, is dat slecht voor de leefbaarheid van de steden, omdat de leegstand van winkelpanden steeds groter wordt. Trouw meldt dat de uitstoot van stikstofdioxide langs de A13 bij Rotterdam... tweeënhalf keer zo hard is gestegen was voorzien... sinds de auto's er 100 km per uur mogen rijden in plaats van 80. Nou, maar dat betekent dat de levensverwachting van de inwoners van de Rotterdamse wijk overschie... aan die A13 met 20 dagen is gedaald. Morgen dient in Rotterdam een rechtszaak... waarin de bewoners eisen dat de maximumsnelheid weer teruggaat naar 80. In het AD vertelt D66-leider Alexander Pechtold dat het kabinet afgelopen weken tijdens de onderhandelingen over het herfstakkoord afstevende op een val. De vraag was, sturen we aan op de val van het kabinet of vergroten we onze invloed? Zegt Pechtold in de krant. D66 heeft voor het laatste gekozen, omdat volgens Pechtold niemand op verkiezingen zit te wachten. Behalve Emiel Roemer van de SP en Geert Wilders van de PVV. Tot slot nog even naar een verhaal in het AD. Koperdieven halen hun buit steeds vaker op grote hoogte, namelijk uit hoogspanningsmasten. Soms gaat het Kilometers kabel die uit de masten worden geknipt. En dat is levensgevaarlijk voor de dieven zelf, maar ook voor omwonenden. Energiebeheerder Tennet gaat hoogspanningsmasten nu uitrusten met camera's en het koper wordt behandeld met synthetisch DNA. Zo kunnen het gestolen koper en de dieven beter worden gedraceerd. Zo dadelijk, na zeven uur, uiteraard meer van Mark Robin Visser in De Winkels. En u hoort ook over het FNV dat achter het sociaal akkoord blijft staan. Al is het morrend. En ze willen er nog wel graag over praten met het kabinet. Eens kijken of we daar ook nog mensen van te spreken krijgen. We zetten in op minister Asscher. Blijft u luisteren. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen?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 Kijk voor meer informatie op mercedesbenz.nl slash wegrijweken. Of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken. Tot en met 15 november. De Eugrestiefviering heeft een vaste plek op de televisie van de zondagmorgen. Maar als het aan de politiek ligt, dan gaat dat verdwijnen. De KRO nu wil er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat de Eugrestiefviering op tv kan blijven. En daarom vraag ik u, red de Eugrestiefviering. Word lid van de KRO voor 10 euro per jaar. En als dank krijgt u mijn boek voor terug. Ga naar kro.nl slash leden of bel tijdens kantooruren 0900 600 601 10 cent per minuut. Uit de grond van mijn hart. Leo Feijen. dank u wel. De Mercedes-Benz wegrijweken. Nu met heel veel voordeel op de Citan Vito en Sprinter. De wegrijweken duren nog maar tot en met 15 november. Dus, wees er snel bij.